Een zoektocht naar de wortels van de ledervak. Dan beginnen we maar.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 Zolang het beeld dat ik heb, mededeelt in de pret van wie de zoveel veel aan heb. En zo tijdelijk rap, klank, kleur, composities. Zien de dorre vissen, ooglens als graffiti. Mensen en visies in vloeien strakke vormen. scherpen bij de hoeken, abstract, strakke normen. Dit vak vormen is jaren van ontwikkeling. Wikkel hard werken, maar later dan de schikker in. ja, ik kik erin en laat je niet meer los. Dus doe ik uit de doeken deze plaat die ik bos. Virtuele, visuele lyriek, textuele techniek of artistieke muziek. Hoor de woorden of zie het als een boek In schilderijen, ruim, zoals muziek op het doek In virtuele, visuele lyriek, Textuele techniek, de zieke muziek Hoor de woorden of zie het als een boek In schilderijen, ruim, zoals muziek op het doek Of die schilder om de rapper. Strakker op laten dus de latten zonder hinderlijk geklepper. We zien het hier plekken als streken op het canvas. Antieke bas voor de betere klankkast. Mike in hand vast sissend op de high hats. Jammeld met een pennetje of tikkend op een iPad. En mij best als de boel uit de hand loopt. Gestel achterover tot de boel weer een kant loopt. Goed tot de rand loopt tot het compleet is. Vluwer in de verf wat in de vreed is. Hoe dit dan heet is, muziek op het doek. Schilderdelende verhalen met technieken op doek. Tot ik zie wat ik zoek. En we pieken op papier, antiekere technieken voor klassiekertjes hier. En graffiti-plezier, van vinyl tot de kril. van tempera tot temperament, hart en ziel. Virtuele, visuele lyriek, tekstuele, techniek over de zieke muziek. Hoor de woorden of zie het als een boek? In schilderijen rijm, zoals muziek op het doek, In Virtuele, visuele lyriek, tekstuele, techniek over de zieke muziek hoor de woorden of zie het als een boek. Ik schilder rij en rijm zoals muziek op doek. Kijk maar, maar mooie met muziek op doek. Kijk maar, maar mooie met muziek op doek. Kijk maar, maar mooie met muziek op Kijk maar, mooie met muziek op doek.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 Dat zo voelde. En ze uh, en, en hadden het ook op korte termijn nodig. En hij dacht, ik probeer gewoon uh, zo'n tekst te schrijven. En zo zie je maar dat soms heb je gewoon een soort briljant yeah. moment, dat het zo in één keer eruit uh, rolt. Yeah. Ja. Het, het, Ver gezocht is niet altijd beter. Surprise, surprise! So you rub your eyes, never knew you the yes, so cool as hit a then, papa. Ducks categorizes as hard cries. That's a lie.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 punk, met hardcore, zelfs met complete blazers uh, orkesten, met, met okay. klassieke ja. opstellingen. En met, je kan het zo gek niet bedenken of je kan erop rappen natuurlijk. Klassiek ook, ja. Ja, ja, ja. ja. dus eigenlijk heb ik alle genres wel gedaan. Maar altijd rappend? Eh, altijd rappend, ja. Ja. Ja, okay. ja, ik ben niet echt een, een, een, een zang. zangtalent. Okay. Ik, <laughs> ja. ik, ik kan wel, zeg maar, een heel eenvoudig refreintje in zingen of zo. <laughs> maar vaak wil ik dat ook niet eens, omdat ik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 De, ...de meest interessante nummers uh, vonden. Ja. En wat vond je van het resultaat? Ik was het in uh, grote lijnen uh, wel met z'n eens. Ja? Ik vond het een mooie top 100, ja. Ja. Ja, dan moet je het een hoop, een hoop platen gemaakt hebben? Zeker, ja. Bent, ik ben ja. Uh, aardig productief geweest met ja. Onsdorre Posse. Het was eigenlijk wel elk, elk jaar bijna wel een, een album of een, een EP. Oh, te gek, Ja, ja. ja.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 Ja, was ja. leuk. Ja. Ja, ja, was heel leuk. Lijkt wel een mooie ervaring dan inderdaad. Ja, zeker. Dat ja. zeker. vergeet je nooit meer, dat soort gekke oh, uitstapjes. Wel in Amerika Nederlands rappen. Ja. ja, in het Nederlands. Ja, ja, nee. ja dat nee. was geen hond natuurlijk nee. in New York, want niemand kent ons daar. Maar het feit dat je daar staat, dat ja. was met zo'n internationaal uitwisselseminar, daar waren we even oh. zeild geraakt. Ja. ja, dat was te gek om mee te maken. Ja. Maar we hebben sowieso met onze heel veel bizarre dingen meegemaakt. Vandaar dat ik ook op een gegeven moment dat allemaal ja. heb samengevat in, in boeken en zo. Want waar geven het zoveel... Dan geven ze een mooi ver... voorbeeld van een bizar verhaal. Ik wil niet te geloven, man. Ik hoor schrijf zulk een lekker tijd Ah, man. Ik wil elke tunnig, mag maar een plaatje, man. Over een is doodje en ga je gang bij. Dus zeg, oké, okay, doe het. Nou, ey, krijgen we krijgen toch een slappe verhaal. We gaan het van aan de hoop, wees te Eens in de zoveel tijd dan krijg ik weer de kriebels Om een vloeitje te zwijgen Zonder havering of wie met de shit Die hier verbindt al zit als dit, die ja perfect Zonder gaten vol te praten met die wekker die wekker die shit Maar die echte teksten niet, die kromen maar die rechter. En luister mee hoe jij met woorden kan en naast een ballen Zonder ballen zal ik jou aan de stal ik knallen Ik heb maling aangevallen die maar in een vallen Hokus pokus, raad eens wie er aan de kook is met hem in hulken, maar ik zie niet waar de rook is Ga maar flippen, ga maar trippen om mijn grippen aan te stippen Mag er nou niet rippen want je kan er niet aan tippen Babbel om de wettel, om de weber, om de is Ik zal je laten schokken en mokken en dochter in de gevangenis Ik heb nikkelde dikkelde zal pikken met mijn pikkelde pikkerwelen kelen Maar we gaan met duiken schelen, velen Zullen nou wel jaloers zijn en doen er domme dingen Maar dat zal er wel stoer zijn In de lach werkomt, de nekkelt indruk werkomt maar voel je zwarte en niet voor jou is lekker lekker Dus is het niet een nietje, je Helemaal niet Die noem je nou om dan gaan in een boei competitie Want het is er wel een hele onderdeel voor verhebber Competitie is een net voor ik gebrek aan Wat yeah. rap is net als seks, de zakken voel je nog een bietje En de breekt wat aan de klimaat, op je klaar in een grietje In een liedje, dan geniet je van een dietje en een schietje je Zaten we dan maar, en dan een een lekker beatje. Voor de horenschep erop veel je skills Maar laat me niet merken dat je me uitlegt Want daar heb ik altijd gegeven Ja, ik geef toe, ik heb een beetje kapzones Maar dat komt er met de rest toch maar een beetje gewoon is de hoogbeest die vormen mijn zinnen. de zinnen die vormen mijn De en dan kan betere werk beginnen Want deze meter op, van de hobby die werd al gesport, sportman. Maar beginnen, dan heb je die lukken, maar ook iedereen wat heb je hier in de kunnen maar openen en niet genoeg voor deze middelen maken die in de in de Dat ze me pakken en hakken en nagelen, Maar lammen je en maken in het Wat Als je moet ik heb de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 bij wijze van spreken zitten en klappen ja. en een spaatje drinken. Ja, een spaatje drinken. Ja, dus, drinken. ja, <laughs> ja, ja. ik, ik, ik charseer nu. Ja, maar het maximum op de geluidssterkte. Ja. Ja, ja, ook dat, ja, ja, ook dat. Het werd steeds strenger allemaal. En, ja. Ja, vroeg, het was vroeger wel... Ja, ik klink ook nog zo'n lul als ik het zeg. <laughs> maar, en vroeger was het wel een stuk meer rock'n'roll dan dat het nu is. Ja, ja, ja. Ja. Meer ja. seks, drugs en rock'n'roll. Zeker, ja. Ja, nu, ja. Er mag nu gewoon bijna niks meer. En, en nu met ook nog met corona, mag er helemaal ja, geen ene nee, nee, nee, fuck nee, nee, nee. meer natuurlijk. Nee. Nu is het helemaal nee. een, ja. een, een brave bedoeling geworden. Je, je hoeft nog net niet zo'n vee oorbel in je oor om <laughs> nee, binnen te komen, je, ja, ja. weet je. Dus ja, wat gaat het een heen? Bandje, ja. Ja, ja, dat is waar. Ja.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 Z zeg maar geld, drugs en vrouwen zijn meestal de, Sex, de, de, de drie, de drie <laughs> elementen waarop de meeste bandjes uit elkaar gaan. Ja, qua geld ruzie. ook en inderdaad. Zo. Ja. ja, geld, vrouwen en ja. drugs. Daar gaat het gegarandeerd mis mee.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 van Lier op de piano man En als je denkt dan komt die rapper in de jazz flikken We komen hier een potje muzikale ass kicken We rocken pittige de rockers die een pit bouwen Want dit is Blinder, blijf een shit houden. Op de beats, u wel gebracht door een topdrummer. Hij maakt van elke jette plekken nog een topnummer. Hij laat de beckles kleppen en de tikken tromtromen. Hij geeft de richting aan de ritmes door te tomtommen. Hij laat de kick drum kicken en de snare snappen. In alle stijlen, maar het beste kan niet jazz meppen. Ik voel het ritme en ik deponeer mijn leg te grepen En ook de pauzes in de beat worden net gegrepen. Hij laat de loopjes lekker lopen als een hoela hoepel. Wil mij maar lullen, want het samenspel is los en soepel. De combinatie van dit pure spel is fijn. Die man die blijft maar klappen. Als een dure cel konijns De strakke basis voor de lijnen die ik veel spitten Met veel zo'n roep zelfs je opa kan niet stilzitten We rocken pittiger dan rockers die een pit bouwen Want dit is Blender, blijf een shit houden.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 en elke groove en dus een zwingt het meester Je hoort de lage tonen trillend uit de speakers blazen En met mijn raps en bij zullen we heel de klief verbazen We rocken pittiger dan rockers die een pit bouwen Want dit is Blender, laat een shit houden.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 tekeningen en schilderijen gemaakt en, en noem alles. Maar ik was, nou, ik was eigenlijk ja, altijd breder, al heel inderdaad. divers en ja. creatief bezig. Dus ja. voor mij is het allemaal ja. vrij natuurlijk in elkaar ja. overgevloeid. Ja. Ja. Ja, dat zie je toch vaak, hè? Dat, dat muzikanten niet alleen muzikant zijn... maar ook schilder en schrijver en, eh, of ja. grafisch vormgever...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 Dus zodoende eigenlijk. Ja. Ik vind het erg mooi gelukt. Ik Dankjewel. Wat uh, ja. Ja, dat betreft, je vroeg van waar ben je trots op? Ja. Dat album, gevat in 16 bars, is denk ik van alles wat ik gemaakt heb... waar ik het meest uh, trots okay. op ben. Ja. Juist omdat al mijn skills daarin samenkomen. Ja. En het ja. ook heel persoonlijk wordt daardoor...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 Het verbaal verhaal kan beginnen Ik verwoord de woorden en verzin de zinnen die we deden En ik tevreden kan ontleden Om de reden van een zinsnede te ontkleden besproei de radio met een napalmwallen Want als ik een neus van hits zat dan was ik wel de zalm dus kalm Mijn shit ontstond onder de grond Want ook zonder die stront kom ik bijzonder goed rond Dus slaag je slag van dag te dag En ik graaf je graf als ik jou graag mag Ik schep nu het in in.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 gast dat dan ook gelooft, weet je wel? Van, uh, <laughs> oh, natuurlijk. Ja, let's go Brandon. Schijnt het schijnt dat een van die racecoureurs zo, zou heten. Of zo, van zo oh, vandaar, ja. Vandaan, er zal vast ja. wel een sporter zijn die ja. Brandon heet. Ik wil je hartstikke bedanken. Graag gedaan. Ik, ik vond het heel, heel leuk om te doen. Het ja. was een uh, mooi, divers en uitvoerig interview, mag je ja. wel zeggen. Ja. Als er nog maar ruimte is voor muziek. Ja. Ja, ja, te gek. Ja. Dit, dit, deze vorm van radio is ook... Uh,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 what they saying though you can hear the chant in every post don't nobody want this commie 'cause we not in china everybody hated trump and now they out to catch a body that's what they get for treating us like we in square games green light mandate like he's insane these times people waking up to everything go brandon but we all know what the saying means. let's go